Bij de serie Eindtijd en Profetie. Vandaag gaan we het hebben over de Dag des Heren. Jan van Pannenveld ook heel hartelijk welkom. De Dag des Heren, hoe gaat dat eruit zien? Dat is uh, niet de zondag. Dat is niet de zondag. Dat is uh, interessant. Johannes, openbaar, die kwam in geestesvervoering ja. op de Dag des Heren. Ja. Het was niet dat hij op zondag na de dienst een kop koffie ging drinken. Uh, Nee, hij kwam in vervoering des geestes. Mm -hmm. Ik ben vervoerd door mijn auto van huis hier naar de studio. Ja. Snap je? Ja. En, de, en zo werd Johannes in de geest vervoerd. Niet door de ruimte, maar door de tijd. En zag de gebeurtenissen op de dag des Heren. Mm -hmm. Hij zag de antichrist komen. Hij zag de rampen die er gingen. Hij zag uh, de, het lot van, en de hulp van God aan zijn volk Israël. Uh, hij zag de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zag als het ware een film voor zijn ogen afspelen. Uh, ja. ja, in details ook natuurlijk. Ja. Uh, hier een stuk, dan weer een stuk en dan ja. weer een stuk. Aha. Eigenlijk is het ook een soort samenvatting. Want bijna alle profeten, uh, zeker tien profeten, spreken ook over die dag des Heeren. Ja. En dat is dan niet zo leuk. De profeet Amos mag een klein voorbeeld geven. Mm -hmm. Voordat ik naar, naar Joël ga... Uh, de profeet Amos, die uh, zegt, nou die dag des heren, uh, dat is niet zo verschrikkelijk leuk. Want je kunt er beter niet naar verlangen, zegt Amos. Ik meen in Amos 5 lezen we dat. Maar bijna alle profeten spreken erover. Amos 5, en dan heb ik hier opgeschreven, vers 18. Wee hun die verlangen naar de dag des heren. Ja. Dat is niet zo leuk. Wat toch zal de dag des heren voor u zijn... Duisternis hij, is hij en geen licht. Duisternis. Want daarom de dag des heren zal donker zijn, zonder enige glans. En ik kan maar waarom dan... staat daar weven? Nou, omdat het niet zo en zo, zo... Nou, laat maar even bekijken wat Joel ervan zegt. Ja. En dan, en, en, en dan Jezaja spreekt erover. Joel hoofdstuk 1, vers 15. Wee die dag. Want nabij is de dag des heren. Als een verwoesting komt hij van de Almachtige. Ja. En dan staat er in vers hoofdstuk 2, gaat hij er weer verder. Want de dag des Heeren komt, vers 2. Hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisternis. Mm -hmm. En dan zien we, wel, wel, wel een beetje grappig, misschien niet grappig. Maar als ratelende wagens op de toppen der bergen springen zij. Als ze knetteren. Van een vuurvlam die stoppelen verteert. Ik denk dat hij gevechtswagens zag. Ja. Ja. Of, of, of helikopters. Mm -hmm. In de profeet Nahum lees je ook zoiets van, van die vreemde uitdrukkingen. Maar ja, dan weten die profeten veel. Die kenden al die. Uh, die al die moderne technolo technolo technologie uh, kennen ze ja. niet. Nee, klopt niet. Ja. En, en dan moeten we nog eventjes kijken naar de profeet Joel Over die dag des heren. En dan zien we in vers 14 het uh, laatste hoofdstuk van Joel. Joel 3 vers 14: Menigte, menigte in de dal der beslissing, want nabij is de dag des Heren in de dal der beslissing. Mm -hmm. Dat is naar mijn gevoel het dal van Jozefat. Ja. En het dal van Jozefat staat in de profeet Joel ergens anders. Dan staat dit: uh, aan het eind van de tijden gaat er dit gebeuren. Zal de Heer God alle volken verzamelen en afvoeren naar de dal van Jozefat. Ja. Ik zal al daar met hen in het gericht treden, ter oorzaak van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben. God vergeet niks, mm -hmm. niet? Dan komt er een oordeel over, terwijl zij mijn land verdeelden. Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. Nee? En dat gaat dan in het dal der beslissingen en, gebeuren. En in welke uh, tijdsgevricht uh, zitten we hier? In die, la, in, in de die de laatste tweede, zeven jaar. jaar. Ja, ja, ik denk het wel, ja. ja. ja. Um, maar wat gaat er dan gebeuren uiteindelijk? Maar, vers 17, vers 16. Maar de Heer is een schuilplaats voor zijn volk en een vesting voor de kinderen van Israël. Ja, daar hadden we dus de afgelopen aflevering over. Ja, ook. De Heer die heeft een schuilplaats ja. voor zijn volk. Ja. En vers 20 zegt hij ook, en waar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. Ik zal hun bloed niet onschuldig verklaren, dat ik niet onschuldig verklaard had. En de Heere zal blijven wonen op, Jeru eh, op Sion. Ja. Dus de, de, dat zijn, en er zijn vele teksten die daarover spreken over. Ja, die dat dus wat, wat de duivel ook zegt, wat de Satan ook zegt, van ik ga mij verheffen, ik ga mij zetten op die hoge berg. De ja. Heere zal blijven wonen in Zion. Ja, en dat is dus, kijk, we leven dus nu in de tijd van messiasverwachting. Die ja. leeft ook heel sterk onder islam. <laughs> ik heb dat ook duidelijk in mijn boekje beschreven. Uh, ...die islam die wacht op de Mahdi. Ja, er zijn meer religies die allemaal wachten op een Messias. He? Ja, uh, er is nog een beetje verschil tussen de, de shiiten onder de islam en de Soenieten. De shiiten, dat is dus Ahmadinejad en zijn club, ja, ja. Uh, Iran dus. En die verwachten de twaalfde imam. En dat is dus uh, de verlosser. En als die komt... Zal die de islamitische legers aanvoeren volgens mm -hmm. hun idee. En zullen ze het eerste wat ze doen is Jeruzalem veroveren. Ja. En heel merkwaardig is dat zij dan ook verwachten dat uh, Isa, dat is Jezus voor de islam. Mm -hmm. Dat Isa door Allah opgewekt zal worden. Uh, uit de schijndood, want ja. hij is niet echt gestorven volgens ja, de ja, Koran. Ja, ja, klopt. En dat hij dan naar beneden zal komen. En dan uh, die, die twaalfde imam of de Mahdi, de Soenieten spreken liever over mm -hmm. de Mahdi, mm -hmm. zal helpen om Jeruzalem te veroveren. En alle christenen tot de islam zal bekeren. Dat is hun, hun, ja, hun visie. Ja, ja, ja. Dus wij zien hierin natuurlijk heel duidelijk de valse profeet, die in Openbaring 13 ook gesproken wordt. Hè, die met dat getal 666 en dat teken van de valse profeet. ...zal gaan uh, spelen. Ja, ja. Dus, dus, de, dus de moslims worden gewoon misleid? Ook. Ja, tuurlijk worden die misleid. Ja. Dat is gewoon duidelijk duidelijke nee, zaak? Nee, maar ook in die, zeg maar, in die verwachting. Ja, ja. Ja. Maar die, hun, hun eindtijdleer is gewoon een verwrongen spiegelbeeld... ...van de Bijbelse eindtijdleer. Ja. Ja. Zij verwachten ook dat de macht die hun Messias zal regeren vanuit Jeruzalem... ...niet vanuit merkwaardige reis. Dat is waarom iedereen zeg maar, zich richt op Jeruzalem. Ja. En, maar niet. dat past dus ook weer in die lijn waar de Satan zegt, ik ga mij zetten op de hoogste berg. Natuurlijk. En, en, en die is niet in Medina en ook niet in Mekka. Nee. Die is in Jeruzalem. Ja. Daarom richt de islam zich nu op, uh, op, op, op Jeruzalem. Ja. En ook, ook de oosterse godsdiensten die verwachten Matreya. Ja. En dat is ook zo'n soort valse messias. Ja. Ja. En, en, en de, de nieuwe wereldorde die bij de Verenigde Naties wordt gemaakt. En die, die, die hebben straks een nieuwe president nodig. Die hebben, ja, die hebben dat ook nodig. Een wereldpresident. Ja, nou ja, en wie het wordt. Een van die drie natuurlijk. En ja. ik persoonlijk denk eerder aan. Uh, de, de macht ja. Een, een kalif die als zodanig op gaat treden. Ja. Uh, omdat de islam natuurlijk een enorme wereldmacht is. Mm -hmm. En Turkije heeft. een van de sterkste legers van de wereld. Ja. En, en ze hebben natuurlijk niet de technologie. Die Europa heeft en de wapens van Europa. En dan vrees ik dat er dus inderdaad een soort verbond komt, een soort samenvloeien. Maar dat zie je toch nu al gebeuren? Dat zien we ook nu al gebeuren. Je ziet toch dat de, de Europese leiders, <coughs> met name zich heel, heel netjes gedragen tegenover de islam. En ja, ja, ja. Zodra er ook maar iets verkeerds wordt gezegd, dan wordt het weer gesust enzovoorts. Uh, en, dus en je ziet daar die toenadering en die, die, die vrees eigenlijk al voor, voor wat de islam een land kan doen met terrorisme enzovoorts. Uh, zie je gewoon gebeuren. Ja. En ja, straks zal Europa misschien wel geholpen worden door die rijke Arabische landen met al hun olie en dergelijke. Mm -hmm. ja. Dat is uh, heel merkwaardig. En Turkije gaat steeds meer een hoofdrol vervullen. Ja. Ook probeert hij uh, invloed te hebben in Egypte, uh -huh. invloed te hebben in uh, Iran en vooral ook in Syrië en in Libanon. Ja. Nee, dat, wordt, dat wordt een sterke wereldmacht. Ja. En, en, en zo gaat dat uh, groeien. Daar, daar heeft Geert Wilders dus wel gelijk in: als hij uh, zeg maar probeert te waarschuwen voor de macht van de islam. Ja, alleen, hij heeft alleen geen enkele kijk op de diepe geestelijke dimensie die erachter zit. Dat is juist. Want ja. het is, uiteindelijk is het een duidelijke godsdienstoorlog. oorlog. En als Wilders dat niet ziet, dan moet hij toch zijn zonnebril even afzetten. Want uh, het is zo duidelijk ik weet niet wat. Als die zelfmoordenaars uh, gaan roepen, dan roepen ze allemaal uh, Allah Akbar. Ja. Allah is groot. Ja. En, en al die leiders en de moslimbroederschap, allemaal is het op hun geloof. Ja. En dat zeggen die terroristen zelf ook. Tegen. Ja, mijn zekere zin waarschuwt natuurlijk Geert Wilders wel voor de macht van de islam. Dat is duidelijk, ja, en dat dat cultuurafbrekend is. En ze zeggen allemaal, ook al geloven ze niet, de joods-christelijke waarden beginnen ze over. Ja. Nou, dan moeten ze toch de, uh, zich eerst maar eens gaan wenden tot de joods-christelijke uh, christelijke heilige waardigheid, hm. tot de Jezus, ja. tot de Ja, de dat, dat ontbreekt dan Geert Wilders. Uh, dus uh, we moeten harde bidden voor deze man dat, die, uh, zegt ja. dat zijn ogen geopend worden voor het werkelijke werk van de heer Jezus. Er zijn ook, ook vrienden die uh, in het top van de islam, uh, van de, islam, van de ja. PVV, mm -hmm. uh, functioneren. Ja. En die hebben dit boek gelezen en ja. die zijn daar zeer, zeer door verrast. Mm -hmm. En de eerste reactie was: dat moet Geert lezen. Ik weet niet of hij het gelezen heeft. Nee, ik nee. denk, denk het niet. Nee. Maar ja, dat, hij heeft wat dat betreft gelijk. Mm. Maar uiteindelijk hebben al die wereldmachten zijn, is het niet gelukt om Israël eronder te krijgen. Nee. Omdat natuurlijk Israël uh, zijn atoomwapens heeft, dat is politiek. Nee, dat zeg je verkeerd Jan. Zeg je? Dat zeg je helemaal verkeerd. Uh, hoezo dan? Die atoomwapens kunnen Israël helpen, maar zonder de God van Israël kunnen ze nog niks. Ja, je bent me weer voor natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is ook zo. Ze hebben de God van Israël. Daarom in het. Ik, ik, ik, wil, ik wil dat het eerst even politiek zeggen ja. voor de kijkers die daar ook op georiënteerd zijn. Ja. En daarna deze, laat ik zeggen, geestelijke dimensie weer naar voren brengen. Ja. Want God is aan een werk bezig ja. met Israël. Precies. En ook geestelijk. Ja. ja. En er en, en, en moet natuurlijk binnen Israël, ja. maar ook binnen ons, een heleboel veranderen. Hmm. En, en deze ah, tijd, die wordt door de Heer Jezus gekenschetst als het begin der weeën. Ja. En, en, en, en ik begrijp dat de rabbijnen dat ook wel zien. En rabbijnen die zeggen, dit is de tijd van de weeën van de Messias. Dat zien ze dus wel? Dat, dat, weet, dat, dat, dat, dat, dat weten ze ja, dat. ja. Dat, die kondigen de komst van de Messias aan. Zij ik, quote Joël, uh, Amos en dergelijke. Vooral Jezaja, Jezaja 66. Ja, ja. Uh, ik, ik wil die tekst wel lezen. Mm -hmm. maar, uh, moet maar eens doen, want het is ja. een heel merkwaardige tekst in Jezaja 66. Die over de wegen van, uh, van Israël gaan. Het laatste hoofdstuk van Jezaja. Jezaja heeft er heel wat en die heeft heel wat geprofiteerd. Mm -hmm. Jezaja uh, 66. En uh, dan, ja, vers 7. Is het 66? Ja, vers ja. 7. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat de ween haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Twee, drie opmerkingen erover. Het gaat om de geboorte van een zoon. Mm -hmm. Waarvan wij weten dat de heer Jezus is. Ja. De vrouw uit openbaring 12... ...die zwanger is ja. van een zoon. De ja. zoon van God, de zoon van Israël. Uh, hij heeft drie titels tegen Jezus. De zoon van, de zoon van David. God, de zoon van David als koning van Israël. Mm -hmm. En de mensenzoon als ja. redder van de mensheid. Ja. Die, nou, dus dat is... Maar het merkwaardige is dat er geen weeën geweest zijn. Ja. Voor, er was wel een moeilijke tijd voor Israël toen de Heer Jezus geboren werd. Maar die weeën... Die kwamen pas later. Mm -hmm. Ik uh, ken iemand die heeft kinderen gekregen zonder weeën. Mm. Uh, vloep, de kinderen waren er zo. Ja. Maar ja, toen kwamen de naweeën. Ja, ja, dat was dan minder leuk. Ja. Maar Israël heeft ook de naweeën gekend. Ja, dat was zeker. het jaar 70, ja. toen Jeruzalem verwoest werd door de Romeinen en de tempel verwoest werd. En het jaar 135, toen de Romeinen een gruwelijke slachting hebben aangericht ja, onder de Joden. Ja, ja. Dus dat is de eerste etappe. En de weeën van de Messias. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? En dan komt er nog meer, wordt er voortgebracht. Vers 8. Wordt een land op één dag voortgebracht? Of een volk op eenmaal geboren? Hmm. Dus nu gaat het over de geboorte van een land. Ja. Wanneer is dat gebeurd? Ja, in 1948, ten, oh. ik geloof de 15e mei of zo, dat de staat Israël gesticht ja, werd. Dat ja. slaat hierop. Ja. Het is een mooie stad, ja, maar de ja. schrift is zo mooi. <laughs> het komt allemaal komt uit, dat uit. Ja. Het is zo mooi. Of een volk op eenmaal geboren. He? Maar Sion heeft nauwelijks barenzweeën gekregen. Of zij baarde haar kinderen. Ja. En wat waren de barenzweeën? Dat was de verschrikkelijke holocaust. Mm -hmm. Het was de, de meest verschrikkelijke tijd die ja. Israël ooit meegemaakt heeft. Ja. Die nauwelijks barensgeweeën. Drie, drie jaar later werd de staat Israël al geboren. Ja. Dat, dat waren de barensweeën ja. van de Messias. Van, en, en, en de staat Israël zien ze in een officieel gebed in Israël. Als het begin van onze verlossing. Ja, dus, eigenlijk moet Je moet het zo lezen, maar uh, de barensweeën van Sion waren nog niet over. Of... Ja, ja, ja. ja. Nou, alles heeft ze barens meer gekend ja. dan, komt, uh, ja. dan werd het gebeurd. Ja. Ja. En dan gaan we verder naar vers 9. Want de schrift is zo duidelijk. Zou ik ontsluiten en niet doen baren? Ontsluitingswegen waren ja. daar. Dat zijn de ergste. En niet doen baren. Ja, want de staat is zelfs gekomen, ja. zegt de Heer. Of ben ik één die doet baren. Dus de staat is zelfs gekomen. En toesluit. Er komt nog meer. Mm -hmm. Snap je? Ja. De totale verlossing komt. Ja. Dat zegt de schrift hier. De schrift is zo, zo, zo scherp en zo mooi in al deze dingen. En dat zijn dus de weeën van de Messias. In openbaring, daar lezen we over de ontsluitingsweeën en de persweeën. Mm. Dat is natuurlijk zoals wij, ook wij opa's dat ook weten. <laughs> ja. Van de ontsluitingsweeën en de persweeën, ja. de ergste. Dat staat in openbaring, daar staat... Wee, wee, wee, roept een engel. En dan komen de ramp, komt er een vreselijke ja. ramp. De eerste wee is voorbij gegaan. De tweede wee komt nog. Ja, en dan komt de derde wee nog. En de derde wee, dat zijn de allerlaatste plagen hmm. in de openbaring. Ja. Dat zijn de schaalgerichten. Die erg lijken op de oordelen die over Farao van Egypte kwam. Bij de tien plagen. Ja, precies. Ja. En daarna ineens... Komt hier Jezus in Openbaring 19, mm -hmm. uh, de, de, de, de blinkende ruiter op het witte paard, dat zijn mond komt, een tweesnijdend zwaard, zijn ogen zijn als een vuurvlam. Die, die komt dan in grote macht en majesteit. Ja. En dat zijn uh, die, die oordelen van Openbaring zijn, ik noem het liever geen oordelen, ik noem het weer waarschuwingen. Mm -hmm. Want kijk, God, ja, dat is moeilijk straf. Nou, wat is de straf van God? Waar bestaat de straf uit, vanuit? Dat hij zijn beschermende hand terugtrekt. Ja, en dat is bijna het eerste wat je kan overkomen. Ja, kijk, ik, ik ben altijd schoolmeester geweest. met Veel plezier ook altijd. Mm -hmm. een, een hartelijke groet aan enkele oudere leerlingen die kijken. Ja, ja. Maar uh, kijk, als ik mijn aangezicht verberg voor de klas... Dus even naar de leraarskamer ging, een kop koffie of even een gesprek met, met een collega had op de gang. Ja. Dan kregen, als ik een slechte klas had, de machten van het kwade overhand. Ja. En het werd een rotzootje van geweld. Ja. En uh, als ik terugkwam, dan moest ik wel even met mijn vuist op tafel slaan om even wat orde Orders, te krijgen weer. Ja, ja. En, maar ook de kwaden ja. maakten slachtoffers onder de goede. Ja. De goede moesten ook onder de kwaden lijden. Ja. En zo is... Wat is een oordeel dat God zijn beschermende hand terugtrekt? Mm. Je leest het zo vaak in de Psalmen: Heer, verberg uw aangezicht niet van ons. Ja, precies. Nee? Ja. En, en dan hebben zelfs de kwade natuurkrachten, want daar zitten ook kwade machten mm -hmm. achter, hebben de, de gelegenheid om op een gegeven moment te uh, uh, toe te slaan. Ja. Als aardbevingen, tsunamis en al dergelijke dingen. Dat is, dat is ernstig. Ja. En, en, en daarom dat, moeten wij ook bidden dat uh, wij een rustig en vredig leven kunnen leiden. Ja, tuurlijk. Ja, dus, uh, ja, dat, dat de beschermende hand van God, over ons, hand is God dat, over ons blijft. En daarom wordt er ook gebeden, ja. uh, hij doet uw aangezicht over het licht ja. in uh, de, de zegen van A Aaron die mm -hmm. in de Deuteronomium 6 ja. staat. Snap dus elke burgemeester zou over zijn stad een, uh, een, een muur van gebed moeten hebben. Natuurlijk. Ja, Zodat de terroristen of de... de, de zoals dat, ja, ja. wat... Uh, ...al niet zo lang geleden is gebeurd, uh, dat, uh, dat mensen worden uitgemoord uh, met, met een geweer. Uh. Verschrikkelijk. Ja. Maar daarom, dat is ook uh, wel, wel heel erg uh, interessant, nou, het ontschiet me ineens. Over de beschermende hand, oh, de, oh ja, de over burgemeester die... die... Ja, ja. Oh, daarom ja. wordt uh, de joden in de ballingschap door de profeet Jeremia bevolen om te bidden... Voor de stad waarin ze wonen. Ja, precies. Want bid voor de vrede van ja. de stad waarin je woont. Want ja. in hun vrede zal Zou ook uw vrede, vrede gelegen zijn. Ja. Snap ja. je? Ja. Dus daarom is het zo erg als, dus, als de joden weggaan. Dus dat gebed was uh, bedoeld om uh, zeg maar, die beschermende hand van God over dat land ja. te houden. Ja, tuurlijk. Ja. En daarom is het zo verdrietig dat, dat de sfeer in Nederland al zo erg wordt, antisemitisch, dat, dat de joden weggaan. Hm. Tuurlijk. We gunnen het Israël van <coughs> ganser hart en we steunen het ook. Zeker. Dat, dat Israël naar hun, hun eigen land, want ja. dat is de enige veilige plek voor het Joodse ja. volk. Ja. Maar goed, uh, wij, wij willen ook wel een beetje profiteren natuurlijk. Wij willen ook bescherming. Maar dat is de, onze tijd gaat heel hard, we moeten even door. Uh, je had het ook nog over, uh, over de messias. Hè? Dat gaat ja, uh, ja. bijna dat ook zien, hè? de tekenen van de messias. Ja, dat is een hele, hele belangrijke zaak. Ja. Kijk, op een gegeven moment staan we midden in die rampen van de eindtijd. In Matthäus 24, ja. daar gebeurt er iets merkwaardigs. In Matthäus 24, vers 30 staat dat. In Matthäus 24, vers 30. Uh, ik lees eerst 29. Terstond na die verdrukking, dus ja. een grote verdrukking is dat dan, mm -hmm. daar komt er nog meer. Na de, de grote verdrukking komt niet meteen de Jezus. Dan zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan, dus dan komt er een, een enorme verschrikkelijke dingen, aardbevingen en, en vulkaanuitbarstingen. En dan zal het teken van de zoon des mensen aan de hemel verschijnen. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. Nou, dan, dat, wat dan, is dat? Dan, dan zullen ze zich opeens realiseren van... Ja, wat, wat is dat teken ja. van de zoon des mensen? Wat is dat? Groot kruis in de hemel. Een lichtende gestalte. Ja. Lieve mensen, pas op voor alle lichtende gestaltes. Ja. Want een duivel verschijnt, zoals je de vorige keer ook gezegd hebt, als een engel des lichts. Licht. Ja. Ja. En die doet zo liefelijk en zo vriendelijk, maar het is de hel. Ja. Wat is dat teken? Wat was het teken voor de apostelen? Voor die Emmausgangers, zijn, weet je wel? Zijn doorboren handen. Ja, hij, hij, ze zagen hem niet, ze herkenden hem niet toen ze van Jeruzalem mm -hmm. terug naar Emmaus gingen. Ja. En toen kwamen ze in hun huis en ze hadden de mazzel dat ze hem uitnodigden, anders was hij voorbij ja. Nee. En, en, en, en toen gingen ze het brood breken en toen zeven die het brood. En, en toen zagen ze ja. de wonden in zijn handen. Ja. En hij is het, Jezus is het. Ja, en toen was de heer Jezus weg en zij renden terug. Ja. En, en toen kwamen ze bij de apostelen en die zeiden... ...we hebben zijn teken gezien. Ja. De wonden aan zijn handen en zijn voeten. En de belangrijkste was, was Thomas. Die was er toen niet bij. Ja. En die ja. Thomas die zei... <laughs> ...voorwaar eerste. ik zeg u, als ik niet zie... ...de wonden in zijn handen en de wonden aan zijn voeten... Ja. ...zal ik in de oude vertaling geen zin... ...zal ik absoluut niet geloven. Een paar dagen daarna komt hier, Jezus... ...en zegt Thomas kom kom eens even hier... Kom eens even hier. En met knikkende knieën kwam hij natuurlijk. Ja. En hij zegt: Kijk eens, Thomas. Ja. De wonden in mijn handen en de wonden aan mijn voeten. Ja. Niet? Zie je het? En wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Ja. Wat zegt Thomas? Mijn Heer en mijn God. Thomas staat voor het Israël van vandaag. Precies. Die twee dagen die ertussen zaten, die Thomas wachten moest, zijn nu 2000 jaar. En wat zal er dan gebeuren in Zachariah 12? En dan gaan we dan maar even lezen. Als die verschrikkelijke tijd over Jeruzalem komt en, en dan uh, die belegering van Jeruzalem en die oorlog van Jeruzalem. En dan zegt God, te dien dagen, vers 8, zal ik de Heeren zal de inwoners van Jeruzalem beschermen. En wie onder hen struikelt zal in die tijd zijn als David, als het huis van David. Dat zal zijn als God. En de heeren voor hun aangezicht te die dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem optrekken. Maar het gaat niet voor niks. Het gaat niet zomaar vanzelf. Vers 10. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem... uitgieten de geest der genade en der gebeden. Dus, dus Jeruzalem zal vol met bidstonden zijn. Ze ja. zullen in de grote nood roepen naar de Heer. Mm -hmm. En in, in die rampen die er omheen gebeuren, die ja. dikke duisternis die ja. er is. En dan, wat zal er dan gebeuren... Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ja. Ontroerend. Ja. Zullen hem, ze zullen het zien. Het ja, dan dansen, dan, dan die valt die verblinding... Dan valt die verblinding, valt ineens helemaal weg. Ja. Nee? Ze zullen hem... En er staat in de Statenvertaling... En ook in de, de HSV, de herziende Statenvertaling... En ook in het originele hmm. Hebreeuws staat... Ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Ja. Dat is ja. wat. Ja. En dat moet je maar gerustig maar eens nagaan. Ja. En dan... Zullen ze allemaal tot geloof komen. Ze zullen dat die, die, die rauwklacht waar we het de vorige keer over hebben gehad. Die paar dagen rauw zullen ja. ze nog hebben erover. En dan pas zal de Heer Jezus komen in grote macht en glorie. En Jeruzalem bevrijden van al die machten die Jeruzalem willen vertrappen. En, en, en, en de tempel ja. willen vernietigen en dergelijke. En pas zal hij dat zijn duizend jaar vrede ja. rijkstijd. Maar... Er staat in openbaring... Ik heb, heb ik nog twee seconden, twee, twee seconden om af te sluiten? Ja, dan heb ik nodig om dat op te zoeken. <laughs> Aan de, uh, de drie. Uh, twee, in openbaring staat ook... dat niet alleen Israël zal dat zien... niet alleen Israël zal dat zien... <coughs> maar er staat ook, vers 7, 1, vers 7... Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien... ook zij die hem hebben doorstoken. Dus ze zullen hem ook weer zien... Als de Ja. En daarom moet ook aan alle volken eerst het evangelie verkondigd worden. Ja, want dan herkennen ze het. Want ja, dan herkennen ze hem. Ja. En niet, uh, al hebben ze hem niet aanvaard, dan zullen ze zeggen, het is toch waar. Ja. Snap je? Ja. En ze, het is toch waar. En dan zullen ze weten, allen die uh, de naam des heren aanroepen, zullen behouden worden. En zo is God altijd een God van behoud. Ja, is God een God van redding. Altijd wil hij redden. Altijd wil die mensen het nog ja. net op het laatste lippertje. Een paar miljoen moordenaars aan het kruisbewijzen ja. spreken. Wil hij nog net op het lippertje. Ik zou bijna zeggen de hemel in urmen. Ja. De hemel in krijgen. Want ja. God is een groot en genadige God. Amen. Die niet wil dat de zon daarom komt. Maar dat hij die, dat die zich bekeert en leeft. Amen. Hier gaan we bij laten Jan. Dit is het einde van deze aflevering. Hartelijk dank hiervoor. Thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken. En uh, Jan heeft al gezegd, God is genadig God. Hij geeft elke dag nieuwe kansen en hij geeft elk mens een kans om hem te, te leren kennen en te zien dat hij een goede vader is. Dat Amen. hij een, een God is die zich over u wil ontfermen en zijn beschermende hand over uw leven, over uw gezin, over uw huis wil geven. En wat uh, kunnen wij nog meer zeggen? Uh, uh, grijp die hand en, en, en zorg ervoor dat hij uh, zijn bescherming over uw leven heeft. Hartelijk dank voor het kijken nu en graag toch een volgende aflevering van de Profetie.